Uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Delen van de Britse hoofdstad Londen zijn stilgelegd... door duizenden klimaatactivisten. De actievoerders van de protestgroep blokkeren vijf drukke plaatsen in de stad... en eisen dat de Britse regering meer doet tegen klimaatverandering. Ook bij het hoofdkantoor van Shell in het zuidoosten van Londen is gedemonstreerd. De protestgroep is van plan ook de komende dagen... blokkades op te werpen in het centrum van Londen... en zegt desnoods twee weken door te gaan. Premier Rutte geeft toe dat de communicatie over de belastingdruk beter kan. De Raad van State constateert dat de lasten dit jaar verder stijgen, gemiddeld naar bijna 40% van het inkomen, terwijl het kabinet zegt dat ze worden verlaagd. Rutte wijst erop dat de meeste huishoudens er dankzij koopkrachtstijging wel op vooruit gaan. Ook zegt hij dat de geplande versimpeling van de inkomstenbelasting de komende jaren lastenverlichting moet opleveren. Het verlies dat de Nederlandse spoorwegen hebben geleden met de Vira... is weer een stuk minder geworden. De Italiaanse treinenbouwer Anzaldo Breda... heeft nog eens 21 miljoen euro overgemaakt aan de NS... omdat de fabrikant de hoge snelheidstreinen heeft kunnen doorverkopen. Het verlies van de NS door de Vira is daarmee teruggebracht... tot 67 miljoen euro. De hoge snelheidstreinen die tussen Amsterdam en Brussel reden... werden al vrij snel na de eerste rit in 2012 teruggestuurd... omdat er allerlei gebreken aan het licht kwamen. De man uit Hattem heeft negen jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor doodslag op zijn vriendin. Hij bracht de vrouw begin vorig jaar thuis om het leven... door haar keel door te snijden. Hij belde vervolgens zelf 112. De man zegt dat hij zich niets kan herinneren... behalve dat hij een mes vast had. Uit onderzoek bleek dat hij meerdere persoonlijkheidsstoornissen heeft. Het weer vrij zonnig met een matige oostenwind. Het is 13 graden op de watten tot 17 in Limburg. Morgen eerst zonnig, maar s'avonds in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit Verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging heb je op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Breukelen en Maarse 4 kilometer, kost je net aan 10 minuten...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 7, 4. Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Jawel, de time in uh, Jungle Love, zo aan het uh, begin van het uh, derde uur. En uh, aan het begin van het derde uur gaan we ook meteen uh, naar Haarlem schakelen. Naar uh, Jan van der Leden, de wedstrijd uh, Edo-SV Zandvoort zit in de tweede helft. En uh, lukt het S.V. Zandvoort al om uh, mogelijkerwijs een doelpunt te scoren, Jan? Nou, het zat er wel in erop, Want... Uh... Was, uh, Ted Sani, de trainer, die heeft Kastje uh, Vries naar voren gedirigeerd. Die speelde de eerste helft een beetje te veel naar uh, achter. En nu die wat meer naar voren speelt, komen er steeds meer gevaarlijke situaties. Het eentje was er zelfs zelf: dat Salim van toe alleen op de keeper af ging. Hij aarzelde. Jammer is dat, vorige, week, vorige keer maakte hij tegen Marken maakte hij vijf doelpunten en nu begint hij te aarzelen. Hij legt die bal af, dan Jesse daar en die haalt uit en die schiet op de keeper. Dat is jammer. Maar dat was echt een hele grote kans op de 2-1. Op de 3-2, mag ik het zo zeggen. En even later was het weer Jesse die op aangeven van weer kast vries, weer op de keeper schiet. Je wordt er een beetje moedeloos van, maar... Ik moet eerlijk zeggen, het wordt eerder 2-3 voor ons, als 3-2 voor Edo. Nou, dat zijn in ieder geval goede berichten, Jan. Laten we hopen dat het ook daadwerkelijk gaat lukken vandaag. Maar de bal is rond, dat weten we. Ja, zo is het. Dus maar in ieder geval een aanvallend SV Zoonvoort zo in de tweede helft. Ja. Absoluut. Mooi. Verder nog andere dingen te melden op dit moment? Nee, op dit moment niet. Het, uh, het is een echte stand formeel uh, eido maar oogineer te zeggen. Het, is, uh, het gaat hard, Er wordt een beetje gescholden, uh, heel fel gevoetbald. Op zich wel leuk om te zien. Echt. Ja, maar dat is altijd dat is geweest, geweest hè. Haarlemers uh, tegen dat, uh... ja. Oké, okay, dankjewel Jan voor dit moment. En straks ja. komen we uiteraard weer bij je terug. En mocht er gescoord worden, dan horen we het graag van je. Laat het doen. Oké, okay, dankjewel Jan. Dat was Jan daar in Haarlem, u drie. Albert Jan, wat gaan we in u drie allemaal doen? Hartstikke druk, we hebben een hartstikke druk. Hij is inmiddels aangeschoven, onze gast voor het derde uur. Marco Temes. Marco, welkom in de studio. En uh, we gaan straks uh, naar de volgende plaat uh, met jou praten over een aantal dingen. Maar er staat één daarvan is wat er aan zit te komen volgende week om vier uur in Skyline. De presentatie van jouw uh, nieuwe bundel Ontroerend Goed. En de ondertiteling is Proëzie en Gedichten. Dus daar ben ik erg benieuwd naar. Daarnaast ben je weer bezig met een roman. Dus uh, ook daar gaan we het over hebben. Maar dat uh, naar de volgende plaat. Als het, als het allemaal toelaat, gaan we ook nog even terugkijken naar de kwalificatie van... De Formule 1 in China, de wedstrijd die morgen om tien over acht aanvangt. En we gaan nou even kijken naar de highlights van de kwalificatie van, van morgen. Uh, half uh, vijf staat gepland, het dier van de week. En deze luistert deze week naar de naam Gina. Het gedicht van de week, of het, ik kan beter zeggen het stuk van deze week. Om kwart voor vijf hoeven wij ons niet druk over te maken, want dat heeft Marco al gedaan. Want Marco zal dat, ge, dat stuk ten gehore brengen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, je Albert-Jan. Uh, weer een uh, leuk uur, uh, Zandvoort op zaterdag. En kijken doe je via www.zfm-live.nl Want ik zie uh, Jaap al kijken van waar moet ik kijken? Nou, daar moet je kijken. Kijk je mee in de studio aan de Tolweg 10a. de is van van ub 14. Nou, ik kreeg net een uh, wat minder goed bericht van uh, Jan uh, van der Leden. Op dit moment Edo, SVS al 3 tegen 2. Dus we staan helaas uh, achter de hele tijd aan het uh, drukken... en uh, aan het uh, proberen te scoren. En uiteindelijk uh, loopt de tegenstander weg met het uh, resultaat. in 3 tegen 2 op dit moment, daar de tussenstand... Goed, uh, ja, we gaan over een vijftal minuten weer terug naar uh, Jan van der Leden... voor het eind van de tweede helft. Maar voor die tijd uh, gaan we even met Marco beginnen... want met de, uh, het, uh, de diverse onderdelen die we graag willen bespreken. Want er, je bent weer een druk baasje geweest de afgelopen tijd. Ja, het begint op werken te leken. <lacht> <Ja>. <lacht> en, <lacht> ik heb het 60 jaar weten te vermijden, maar ik ben nu aan de beurt. <lacht> ja. En hoe bevalt het? <laughs> nou, je wordt er moe van. <laughs> Klopt, en het is intensief. Ja. Uh, we gaan straks uh, verder uh, dieper in op uh, je nieuwe bundel... want daarvoor zit je hier eigenlijk, Ontroerend Goed. De ondertitel, zoals ik al, gezei, gezei, uh, ze, uh, zoals ik al zei, was uh, Proëzie en Gedichten. Ja. Wat is uh, uh, het verschil tussen een proëzie en een gedicht? Uh, de titel proëzie uh, is iets wat ik zelf bedacht heb. Dat, dus ik had, dus, dat verbaast me nou echt helemaal niet. <laughs> uh, het is een samentreksel van uh, proza en poëzie. Uh, dus uh, het woord zegt het al, laten we het niet al te moeilijk maken. En uh, proëzie houdt eigenlijk in een gedicht dat je leest als een stukje proza. Dus je hebt eigenlijk niet in de gaten dat je een gedicht zit te lezen. Oké, okay, maar uh, dus. Uh... Als ik, als ik het over gedicht heb, dan zijn er op een gegeven moment woorden... die terugkeren en die met elkaar in verband staan. Maar daartussen zit er dan een stukje een verhaaltje of zo. Hoe moet dat zien? Nou, je vertelt een verhaaltje. Dus je, uh, ik heb de regels opgesteld zelf. Dat is altijd fijn als je iets zelf verzint. Heel goed. Uh, minder dan 200 woorden. Uh, het moet niet zo overduidelijk rijmen. Hè? Dus uh, uh, wat uh, eindrijmen, hè? wat je met Sinterklaas hebt. Omarmend rijmen en, uh, uh, beginrijm, alliteratie. Uh, dat moet je zoveel mogelijk zien te, uh, te doseren. Het, het gaat er eigenlijk om dat je een, eigenlijk een heel toegankelijk leuk stukje schrijf, uh, schrijft. Uh, met een uh, verbeelding van een bepaald idee. En, uh, niet al te veel metaforen door elkaar, dus hou het helder. Nou, en dat schrijf je dan uh, leuk op. En om kwart voor vijf uh, luisteraars en kijkers uh, krijgen we daar een, een, een voorbeeld van. Ja. Wat is de titel van het proëzie -e stuk, wat je om kwart voor vijf tegen horen brengt? Het verschil tussen ruimte en leegte. Oké, okay, dus dat is echt een cliffhanger. <lacht> ja, uh, nou. uh, Oké, okay, dus proëzie, een, een zelfgevonden uh, uh, uh, ja, samenvoeging van poëzie en uh, proza. Uh, uh, had je daar moeite mee in het begin of ging dat, uh, ging dat automatisch? Nou, met schrijven gaat niks automatisch. Nee. Uh, dus uh, ik zeg altijd, uh, de gouden munten liggen op de bodem van de weensput... en daar zal je ze ook moeten halen. En je moet er echt wel je best voor doen. Maar ik moet zeggen, uh, het schrijven van de, van de, van de stukken. ik heb er dertig achter elkaar geschreven... Dat voelde wel als thuiskomen. Ik vond het uh, heel erg leuk om te doen. Om die twee, twee samen te kunnen voegen? Nou ja, ten eerste is het nieuw. Het is een ja. uitdaging. Uh, het is ook een proeven van bekwaamheid. Uh, dus uh, hoe goed beheers je de materie dat je dit uh, zo kunt schrijven? Dus dat je eigenlijk een gedicht aan het schrijven bent... wat zich niet laat lezen als een gedicht. Je maakt ons wel nieuwsgierig. Ja, gelukkig. Kwart voor vijf uh, de primeur. Goed, uh, we gaan even naar een stukje muziek en dan gaan we naar het voetballen. Zo is dat. En zometeen, uiteraard, meer uh, met Marco Temmis. Maar eerst weer uh, dat plaatje, en daarna gaan we naar Haarlem, Edo, SV, Sanford. En die plaat is van Randy Crawford. Hier is Street Life. I play the street life En voor de laatste en vandaag schakelen we weer live naar Jan van der Leden, daar in Haarlem. Ja, minder goed nieuws heb je voor ons. Ja, absoluut ja. Maar zoals ik net al zei, de bal is rond hè. En uh, dat is echt wel gebleken. Uh, vlak nadat uh, dat we net ophingen, ontving uh, Koen uh, Magiels zijn tweede gele kaart op een hele lullige manier. En de organisatie was even weg bij ons en hij kon direct profiteren, 3-2. En dan gaan we weer, toch uh, pakken we ons weer. goede aanval, jasjadaan yes, wordt gevloerd. Maar de scheidsrechter die al een hele rare beslissing nam door Koens zijn tweede geheel te geven, die wilde ons, hij wilde echt geen penalty geven. Zo raar. En dan moet ik zeggen, dan word je eigenlijk weer, en niet omdat ik nou echt ben Salford hart heb, maar die wordt gewoon genaaid door de scheidsrechter. Dat was vorige week zo nu met, met Milan. En, en dit keer gewoon weer. Het is echt, het is te zot geworden. Ja, het is uh, jammer dat het op die manier uh, dan ook gebeurt, hè Jan? Zo'n wedstrijd. Zeg je? Is het, uh, ja, het brengt me meteen bij dat andere onderwerp, de FAR, wat we heel veel uh, horen nu ook uh, bij de Champions League, uh, een FAR. Gaan we ja. dat ook nog uh, op amateurniveau uh, <lacht> krijgen, zoiets, of niet? Nou, dat denk ik niet. Maar... Nee, hè? Al moet ik... nee, Al moet ik wel zeggen dat... Uh... Dennis Berg die komt altijd trouw kijken naar zijn zoon en maakt altijd opnames met zijn telefoon. En we hebben een keer een situatie gehad dat uh, Jesse de daar een overtreding zou, begaan, zou hebben begaan, geschorst werd, die beelden hebben doorgestuurd naar de KVB en met het woord van de scheidsrecht, sorry ik heb het een keer gezien, is het wel teruggedraaid. Dus het is geen echte var, maar... Het zijn wel beelden geweest die, die toen opgenomen zijn. Nee, er is tegenwoordig ook trouwens zo'n uh, camerasysteem uh, bij uh, amateurwedstrijden verkrijgbaar. En uh, een aantal amateurclubs ook uit deze regio uh, doen daar inmiddels aan uh, mee. En dan kan je gewoon uh, live uh, wekelijks de wedstrijden ja. volgen. Dus ja, daar zijn er ook weer opnames van. Dus die zouden ja. ze dan weer kunnen gebruiken. Misschien kunnen jullie spolgen ook niet. <lacht> nou, <lacht> We zitten net met de koptelefoon uh, met, uh, aan de een geluid, Dus uh, dat, dat, dat zit er voorlopig niet in, uh, Jan. Nee, ja, dat weet ik ook wel. Maar het zou wel leuk zijn, inderdaad. Ja, nou, hoe lang hebben ze nog te spelen? Het is tijd. Het is tijd. De hoogste tijd. Ja. <laughs> het is tijd. Ja, een nu. Nou, zo ben je het land nu door. Nee, niks. niks. Goed verdedigd door Edo. Nou, we houden het hier uh, bij, uh, Jan. Ja, is goed, Rob. Het is, het is niet anders. Gewoon een uh, 3-2 uh, verlies uh, vandaag. Het was een hele spannende wedstrijd. En we hopen dat het volgende week weer beter gaat. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. G Graag gedaan. En een fijne zaterdagavond. Ik zie je vrijdagavond, Rob. Is goed. Tot dan. Hoi. Zingel van Clean Bandit nog een keertje op de zaterdagmiddag bij CFM. Half vijf en dat betekent tijd voor het dier van de week. Ja, en stelt, ze stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Gina, een stefferdame van twee jaar. Voor ik in Zandvoort kwam heb ik eerst een jaar in de opvang in Amsterdam gezeten. Ik ben in het asiel gebracht omdat mijn baas geen geld meer had om voor mij te zorgen. Bij hem zat ik het grootste deel van mijn tijd op het balkon... Zoals u kunt lezen, heeft, zoals u nu hoort, heeft het mij allemaal niet echt meegezeten. Ik ben heel gek op mensen, moet alleen wel leren dat ik niet iedereen eh, net zo gek is op mij als ik op hun. Bij iedere begroeting spring ik je tegemoet. Kleine kinderen zijn daarom geen goed idee, ik doe ze niks, maar ben misschien wat te druk. In het asiel laat ik zien dat ik niet gewend ben om met andere honden om te gaan, en snap dat er dan ook niets van. Ik gebruik snel mijn grote mond bij een kennismaking... al wil ik voor een knappe man best een uitzondering maken. Ik kan schrikken van harde geluiden en ben dan ook best onder de indruk. Het is belangrijk dat mijn baas me dan laat zien... dat het allemaal niet zo spannend is. Als het heel slecht weer is, buiten durf ik eigenlijk niet te wandelen... en heb je begeleiding bij nodig. Of ik alleen kan zijn, dat weten mijn verzorgers niet. Het is dan ook belangrijk dat dit rustig wordt opgebouwd. En wie geeft mij dat gouden mandje waar ik eigenlijk al zo lang op wacht? Nou, hij zal wel, Gina zal zeker begeleiding nodig hebben. En waar verblijft uh, Gina? Gina verblijft uh, momenteel in het dierenthuis Kennermand, Keeselstraat 5 te de Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 811-3420. 811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermand.nl want ook Gina verdient een thuis. Dus zo is me net, Albert uh, aan Dus ga voor Gina of de andere leuke dieren naar uh, Nieuw-Noord toe. Naar het uh, Kennen met Dieren Thuis. Keesomstraat nummer 5. I don't drink coffee, I take tea, my dear. ...muziek die altijd wel kan op de radio. Je sting en een Englishman in New York. Ja, het is zes, overal vijf. Als je op maandag uh, luistert, dan luister je naar de herhaling... ...goeie maandagmiddag, zeg ik dan. En uh, nu zitten we op de zaterdagmiddag. En de gast is Marco Termes, albert -Jan. Ja, Marco, uh, deel 1 hebben we gehad. We hebben het over, over je nieuwe, nieuwe uh, boek gehad. Ontroerend goed, poëzie en gedichten. Ja. Uh, daar kom ik zo meteen uitvoeriger op terug... omdat je volgende week om vier uur in Skyline... daar de presentatie van hebt. je ja. Boekpresentatie. Uh, de stand van zaken op dit moment. Uh, er staat mij iets... Je bent dus dit geschreven. Ja. Die, die ligt hier nu voor ons. Uh, om het zo maar eens te zeggen. Uh, maar als ik nou zeg krokodil... wat zeg jij dan? Uh, dan zeg ik uh, uitgever. Ja, dan zeg ik, dan zeg ik uh, weer een roman. Ja, dat... Of een, een, een roman. Dat is, hè? Na, na... Dat is een manuscript uh, over een moordcommissaris uh, in Amsterdam. Iemand uh, van ja, een beetje vlees en bloed maar zeggen. Marco, wil je even een microfoon 4 erbij pakken? Want deze doet het in één keer uh, niet meer. Uh... Goed, we gaan eens even een andere microfoon dus, proberen. Uh... Kijk, dat is, dat is even wat beter. Die, met, die, dit dit die, is een fotomoment. Die, die, drie kan je, die, die drie kan je weggooien, die werkt even niet meer. Dus, Waarom uh... weet ik niets, maar dit is beter. Goed zo. Uh, ja, een, uh, een jongen van vlees en bloed. Uh, laten we zeggen, iemand met uh, socialistische principes. Iemand met het hart op, uh, op de juiste plek, zullen we maar zeggen. Uh, geboren in de pijp. Uh, nou, allemaal uh, bekend. Uh, dat houdt dus in uh, dat sommige van zijn vrienden vroeger linksaf zijn gegaan. En mijn moordcommissaris uh, is rechtuit gegaan. Hij is ook recht door zee. Iemand met een grote mond. Vandaar zijn bijnaam de krokodil. Aha, dus in ieder geval de titel verwijst naar de recenseur, de, de, de agent. Ja. Uh, zijn er gelijkenissen met je vorige roman... Hmm, nou ja, je kunt jezelf nooit helemaal loskoppelen. Uh, nee, nee. Dus uh, mijn brein zal altijd uh, een bepaalde kant uitgaan. Maar bijvoorbeeld wat mij opvalt, vorige, je vorige roman speelde zich af in Parijs. Ja. Heel nauwgezet uh, uh, scènes uh, worden daarin beschreven, ja. naast het verhaal. K kunnen, kan de lezer uh, in de, de Krokodil hetzelfde ongeveer verwachten? Nou, wat uh, erg belangrijk is uiteraard, is dat... Uh, Amsterdam voor heel veel Nederlanders erg bekend is. Ja. Dus dat houdt in dat je heel goed je huiswerk moet doen. Ja. En, <laughs> uh, ik geloof dat ik dat dan ook wel gedaan heb. De Krokodil ligt bij de uitgever. Het ligt bij een uitgever. Een uitgever. Dus uh, uh, een literaire agent heeft zich uh, ingespannen om het bij een uitgever uh, te krijgen. Het wachten is op het tekenen. En uh, op het uitbrengen. En uh, ja... Ondertussen werk ik gewoon door. Ja, want dan uh, ben, ben je alweer met een andere... Ver, nou niet, ik wil niet zeggen het vervolg... maar je bent ook weer bezig met een nieuwe roman. Ja. Uh, met het, uh, de titel Kadaver. Ja. Heet die agenda Kadaver? Nee. Uh, nee. Kadaver staat eigenlijk voor de situatie in West-Europa. Uh, dus ik uh, uh, maak eigenlijk een runchenfoto... van uh, het huidige West-Europa... Uh, economisch, politiek. En dat doe ik aan de hand van een noordcommissaris in Berlijn. Er uh, komen drie uh, Russen, maar er zijn oorspronkelijk Duitsers... en die hebben een theorie voor een, uh, voor een revolutie. En die willen die revolutie exporteren naar West-Europa. En zij zien West-Europa, dus met Brussel als hoofdkwartier... zien zij uh, West-Europa echt als een kadaver... Ik bedoel, ik, ik kan me nou eens onttrekken aan de actualiteit. Ja, dat klopt. Daar was ik al bang voor. Uh, uh, nou ja, goed. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen visie op, uh, ja. op bepaalde zaken. Uh, ik ben niet, niet anti-Europa. Maar uh, ik vind wel dat we ongelooflijk veel haast hebben. Uh, dus een boom doet er ook uh, 200 jaar over om te groeien. Waarom moeten wij zo snel? En uh, daarnaast is het, uh, men wil koetkekoet, uh, een bepaalde vorm uh, van eenheid uh, creëren... maar men vergeet saamhorigheid. Je, ja, je... je, je, je. Laat me zeggen, je stimuleert de hersens wel om, iemand erover na, om dat erover na te gaan denken. Nou, ik heb nog zeker een half jaar de tijd om het een <laughs> beetje doorzichtig te maken. Goed, Krokodil ligt bij een uitgever. Ja. Uh, ik hoop voor jou dat dat, uh, dat uh, tot resultaat leidt waardoor je die kan, kan uitbrengen. Dat hoop ik ook. Ik verheug me nu ook alweer op kadaver. <laughs> dat, wordt, uh, dat, wordt, uh, ja, dat is best een beetje actueel, uh, uh, met, met, met spionage in die zin van. Ja. Uh, uh, die elektronica en iedereen weet alles van iedereen. en noem maar op. Uh, terug naar Ontroerend Goed. Want daarvoor hadden we je eigenlijk uitgenodigd. Volgende week om vier uur de boekpresentatie daarvan in Skyline. Uh, ik heb hem hier uh, voor mij, onroerend Goed. Van pers, goed. Ja, verder dan de pers. Ja, verder dan de Deze pers kan niet. <lacht> Poëzie en gedichten. Uh, gezien de tijd. Kijk, ik draai ik hem gelijk even om en. Uh, ik lees even de tekst die op de achterkant van de, van de bundel staat. Ontroerend goed. Dat is niet te veel gezegd. Marco Termes heeft met zijn nieuwe bundel, waarin poëzie, dat heb je uitgelegd, een nieuwe proeve der bekwaamheid is. Ruimschoots bewezen dat hij thuishoort in de Nederlandse literaire top. En ontroerend is slechts één van de kwalificaties. Ja, dat is een uh, quote van 023 magazine. Dus, uh... Het behelst heel veel, maar het behelst ook uh, uh, de wens, om het zomaar eens te zeggen... dat je een, een breder uh, draagvlak krijgt. Of tenminste, een, een grotere lezerskring. Nou ja, dat, zou natuurlijk, uh, dat is altijd fijn. Een schrijver schrijft om gelezen te worden. Ik uh, ben niet iemand die uh, zich gaat verstoppen. Maar uh, laat ik vooropstellen dat ik uitermate tevreden ben... met de plek in de wereld die ik heb. Dus dat houdt in... Uh, ik ben gewoon een zoon van een strandpachter... en uh, een jongen van Zandvoort. En beide pootjes op de grond. Ja, en dan volgende stap waar ik aan denk is van... Uh, nou, het zou, het, het zou je bekendheid in Noord-Holland kunnen, kunnen vergroten... als ik hier bij onze collega's van NH... in het culturele programma uh, zou, zou kunnen verschijnen. Dat is natuurlijk, daar zou ik helemaal geen nee tegen zeggen. Dat, ja. uh, maar dat zijn de wandelgangen, hè? Dat zijn de wandelgangen. Ja, nou, haben, <laughs> ik ben zo hebben nog niet kan Ik vertaal het niet, maar dat is een nee. goede luisteraar onder ons. Nog even het verschil tussen, uh, uh, als je een roman schrijft... dan uh, ben je uh, met je hersens bezig, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En als je proëzie, uh, dat komt recht uit het hart. Zoals in deze bundel, ontroerend goed. Nou, ik merk vooral het verschil tussen uh, uh, het schrijven van een roman... en het schrijven van poëzie uh, achteraf. Uh, bij een roman ben ik eigenlijk veel uh, minder uh, uitgeput... dan bij het schrijven van een uh, poëziebundel. Gewoon omdat het met emotie te maken heeft. Want hoeveel, uh, hoeveel uh, proëziestukken en gedichten hebben we in ontroerend goed? Dat zijn er 120. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Uh, septem de kwartijsvlak, de kwartijsvlak. Uh, eind september 2017 tot en met maart 2019. Ja. Dus. Dat, dat zegt genoeg, luisteraars. Ja, ja. Goed, uh, volgende week uh, de presentatie om vier uur. Skyline. Ja. En uh, ja, wat moet ik daarvan zeggen? La La uh, welkom nee. gewoon, mensen ja. zijn welkom. En uh, je krijgt een, uh, een drankje. En ik doe een praatje. En ik uh, vertel wat over de... Ja. Over de totstandkoming van de, de dichtbundel. En dan hoop ik dat mensen bereid zijn om het boekje te kopen. Goed, we gaan even naar de muziek. En dan komt Marco terug met de proëzie stuk. En genaamd. Het verschil tussen ruimte en leegte. Tot zo. You run. Dit is Ian en uh, Run to Fast and Fly to High. Ja, inmiddels kwart voor vijf uh, geweest. Dat betekent tijd voor het uh, gedicht van de dag. En eigenlijk is het vandaag een uh, pro ec stuk Als ik dat go goed zeg, uh, Marco. Dat zeg je helemaal goed. Mooi, laat horen. Het verschil tussen ruimte en leegte. Iemand die er geen verstand van had... stond voor me op de dorpsbraderie. Paar biertjes op, heel wat mans... Je moet eens wat anders schrijven dan over dat wijf dat je verlaten heeft. Niet dat deze man ooit iets van mij had gelezen. Maar dat doet er bij dorfsgenoten niet toe. Van horen zeggen is voor hen meer dan voldoende. Ik heb hem gezegd dat ik mijn best zou doen. Ziet u, eigenlijk had hij wel gelijk. Mijn gedachten, gedichten en boeken zijn gelijmde scherven. Vannachtend lag de wereld achter het raam er verlaten bij. De zee bewegende eenzaamheid. Ja, een schip in de verte. Meeuwen, wolken, vitrages van regen. Harde wind in vlagen. De golven woest en wit als lakens na een slapeloze nacht. Gekromde mensen op de boulevard. commas in de storm. En de ruimte. De mateloze ruimte van hier tot einder. De eindeloze ruimte die je zocht. Deze ruimte die ik hier heb, die niet genoeg ruimte voor je was. Ruimte gaat over ruimte. Leegte gaat over jou. Leg dat maar eens uit aan zo'n man op een dorpsbraderie die naar bier ruikt. Dankjewel Marco voor dit stuk zo op de zaterdagmiddag. We hebben ervan genoten. Wij zijn er nog tot aan vijf uh, uur. En daarna Fred Hey met Entertainment for You. Goedemiddag Fred. Hele goede middag. Hele goede middag. Hoe is het uh, met jou? Alles goed? Ja, uh, op, uh, op de winterse buien. Uh, prima. Ja, prima. Ja. Mooi, uh, mooi. Dus uh, zometeen uh, weer een lekker programma tussen vijf en zeven. Wat ga je daar allemaal doen? Ja, dan gaan we bellen met uh, Randy Schoondewald. Die zou eigenlijk hier in de studio aanwezig zijn. Maar uh, ja, helaas verhinderd door een optreden. Uh, hij is geboekt. En uh, ja, zijn, zijn nieuwe single, uh, uh, even kijken hoor, uh, Gelukt. Uh, ik, ik vond Geluk, zo is het. Oh, ja. En uh, Wendy de Laat gaan we bellen. Over de nieuwe single, een vrouwenhart. Nou, daar weten we genoeg van, toch? Nou, dat is een gewetensvraag. Uh. Zegt uh, u jullie het even uit? Ja ja, ja, ja, ja. Zet, zet die schuiven, maar even dicht. En uh, Chris Havenman, die gaan we bellen. Uh, ja, hoog in de hemel. Nee, Heet zijn nieuwe single. Dat is heel hoog. Heel hoog, ja. De, de, de afstand weet ik niet. Oké. Oké, daar wordt weer gezellig ze dadelijk na vijf uur. Ja. Gewoon blijf luisteren naar CFM en dan krijg je het uh, allemaal te horen. Toch? Doeg. Veel ja, plezier, ja. Frit. Dank je wel. Oké okay, dan. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, normaal gesproken ja. om uh, kwart over vier. We zijn iets later vandaag. We knijpen hem er gewoon <laughs> even tussen. Om het zo dus zo is hij. Ja, morgen. Goed, nou, de kwalificatie is geweest. Morgenochtend tien over acht uh, op het speciale sportkanaal. Natuurlijk de Grand Prix van China. De duizendste. Uh, wat gaan, wie staan waar? Uh, laten we zeggen met de, de opstelling. Uh, op de front row vinden we Valerie Bottas terug. Die was het snelste. Vlak voor zijn teammaatje Lewis Hamilton. Dan krijgen we Sebastian Vettel, gevolgd door zijn teammaatje de Leclerc. Dan Max Verstappen en Gasly. Dat, daar verheug ik me op, op 5 en 6. Ik ben erg benieuwd hoe die twee werken. Ja, in verschillende bandenkeuze. Dus... Hm. Verschillende banden. Gasly staat op de softs. Zo is dat. En uh, Verstappen staat op de medium. Dus het zou, theoretisch zou Gasly dus sneller moeten zijn dan Max bij de start. Goh, je moet er wel vroeg vooruit, hoor. Voor je bed uit wil je dat live meemaken. Maar in ieder geval, twee Mercedes op de front row... door twee Ferrari's en allemaal tweemaal Red Bull... Uh, belooft een, uh, een spannende en lange race te worden... waarbij de bandenkeuze uh, en het, het de behoud van de banden een belangrijke rol gaat spelen bij de uiteindelijke finish. Ja, is wel heel apart over die bandenkeuze. Ja. De top vijf heeft allemaal medium-banden morgen bij de start. Behalve, en behalve. En de, de top vijf heeft medium. Oh, top 5, ja. En daarna ja. gaan, gaan we naar de softs. Nee, dat zei je goed. Gasly staat op de, stof, op de zesde plek. Nee, ik, ik moet even checken. Goed, dat klopt. Uh, dat is uh, voor morgen tien over acht. start die race, de Grand Prix van China. Goed. Uh, dan nog even voor de golfliefhebbers. Uh, vanavond en morgenavond nog uh, de Masters, Leader Masters Golf. In uh, Amerika op Augusta. Het, uh, een van de vijf majors die verspeeld worden gedurende het seizoen. En dit is de eerste en natuurlijk heel spannend. Momenteel aan de leiding Jason Day op min 7 gevolgd. Met als dus, uh, op dezelfde score Molinari de Italiaan en dan Adam Scott de Engelsman. Goed, uh, vanavond weer live. Morgenavond live. Dus het is dus weer sport genoeg.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 Be silly chumps. Just purse your lips and whistle. That's the thing. Aways look on.